Shell zet ook op papier dat alle kosten die samenhangen met de aardbevingsschade in Groningen zullen worden betaald. Een mondelingenbelofte van Shell was te vaag. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Shell is aandeelhouder van olie- en gasbedrijf NAM. De ontsnapte koe Hermien, die begin december ontkwam aan de slacht en nu rondloopt in een bos in Overijssel, is gered. De Partij voor de Dieren heeft bijna 50.000 euro opgehaald om koe Hermien en een andere koe naar een rusthuis te brengen. Geld is opgehaald met een inzamelingsactie. Dan het weer nog af en toe wat buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 4 graden. In Limburg kan wat sneeuw blijven liggen. Morgen later op de dag minder buien en een graad of 6. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Volgende week zijn uh, deze jongens in de studio. De Fiskus en Armin Animal. En uh, tegenwoordig zie ik als postbezorger alweer door nodige blauwe brieven alweer voorbij vliegen. Dus uh, de mensen zijn alweer gewaarschuwd. Uh, de, de, ja, Je moet uh, binnenkort weer uh, de belasting uh, gaan aangeven. Het is een leuk gesprek. Onderdeel volgende week met uh, een van de heren. Uh, Randy Linskus uh, maakt onder andere deel uit van deze band. Het zal toch niet waar zijn dat ze het daarvan hebben bedacht. Maar goed, het muzikantenbestaan is een hard bestaan, heb ik me wel eens laten vertellen. Want stel dat je dus gewoon je inkomsten daarmee moet verdienen... dan heb je dus te maken met die belastingdienst. Dat moet ik er dan wel even bij zeggen. Goed, tweede uur is uh, aangevangen. We draaien nog één nummer en dan uh, mogen de mannen... Uh, die daar aan de andere kant uh, zitten van mij... weer uh, in actie komen. En uh, ze maken nog wel even een leuk uh, filmpje van hun twee. Ja, dat is wel uh, leuk. Zo uh, werkt dat. En uh, is de centrale uh, dame van vandaag in uh, deze uitzending... Niet, uh, niet alleen No Passanada is uh, centraal. Maar ook de, het album Into Deep van Daisy Dicro. Staat centraal en van dat album draaien we, I deserve it. Het is er weer eentje die uh, gewoon knijterhard binnenkomt zitten. Dit nummer van Daisy Ducro. I deserve it heet het nummer. Komt van het album Into Deep. Uh, daar zit je toch wel weer even met... Uh, <lacht> iets uh, waar je even weer uh, het nodige bij weg uh, loopt te slikken. Zo bloedmooi uh, gezongen door haar zelf. Uh, en natuurlijk staan er meer stukken op van uh, dat uh, album Into Deep. Wat afgelopen vrijdag... Uh, ja, in meer of meer gepresenteerd is door haar en een band uh, in Paradiso Amsterdam. Ik uh, ga eens even kijken, want uh, ja, het wordt uh, weer hard werken geblazen voor uh, No Nada. De andere centrale uh, gasten, die, uh, of tenminste uh, de muziek van No Passanada... staat na, samen met van Desi Ducro centraal in de, dit uh, programma. Alleen met die verstande dat No Passanada... Uh, live in de studio is. En Daisy, is dat ooit geweest? Um, ik uh, ga eens eventjes uh, de heren vragen welke twee nummers ze uh, gaan spelen. Uh, pretend en uh, Downtown. Pretend en Downtown. Yeah. Dat is uh, Elwin Stardust en Petula Clark in één. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja Kijk, ja, dat, dat is natuurlijk het uh, leuke Als je op een gegeven moment dus Een uh, deel in je songboek uh, verwerkt in de nummers Nou, dat denk ik uh, Pretend is van Elwin uh, Stardust En die andere. Maar ik denk niet dat het, uh, dat het uh, Nummers zijn die, uh, die jullie uh, Van hun na, nagespeeld zijn Dus echt eigen gemaakte nummers ja. Goed. Ja. Helemaal goed Ik uh, ben benieuwd, uh, heren Hammer horen Will you take the time It's the race against time. het over twee uh, nummers achter elkaar hebben. Nou, dan uh, heb ik er uh, toch ook uh, hier wel een uh, daarnet, die, die van Daisy Ducro, maar deze is ook met volle bezieling gebracht, dit, uh, dit nummer. Dus um, over diezelfde Daisy Ducro uh, gesproken. Uh, zij is vanavond uh, te zien en te bewonderen in DB Utrecht, want uh, er uh, wordt een kwartfinale van de grote prijs van Nederland afgewerkt. En daar uh, is zij in te zien. Uh, ik ik zou bijna zeggen dat heeft een, een dame van haar kaliber eigenlijk niet meer nodig. Want als je al bij verschillende radioprogramma's bent geweest op Radio 2. Dan mag je toch wel uh, zeggen dat je uh, al aardig binnen bent uh, gekomen. En zeker dat album uh, wat ik al, uh, waar we aandacht aan besteden. Dat, er komt er trouwens nog, uh, nog twee nummers uh, in dit uur. Dus... Vrees niet. En dat is een van de twee rode draden die in deze uitzending zitten. En de andere rode draad dat is, zijn de twee heren die hier live bij ons aanwezig zijn. En met het, met het verhaal wat ik net even voor, voor de Grote Prijs van Nederland... heb ik de heren even verschaft om zich weer klaar te maken... voor het laatste nummer wat zij gaan spelen. En dat nummer dat gaan ze nu laten horen... circle oh. zeg, jongens, ga gauw een studio opzoeken en, en breng het uh, materiaal uit. Want uh, er, er, er ligt uh, een schone taak uh, van jullie om uh, Muziekland een beetje wat meer uh, van jullie te laten horen. Want alles wat daartussen zit, uh, uh, ik denk dat dat uh, gewoon uh, radiowaardig is uh, om gedraaid te worden. En sowieso om een in wat, uh, ja, wat uh, bredere publiek uh, neer, uh, neer te zetten. Dus... Um, oh, dat waren ze. Ja, ja, ja, ja. Dat waren ze. No Passa Nada Music. Ja, ja, ja. Oké. Straks gaan we nog even met ze verder praten. Deze uh, illustre voorgangers uh, hebben ze al. Uh, ja, er zijn uh, illustre voorgangers geweest. Deze jongens zijn ooit uh, geweest. Dan the Lion met hun nieuwe single. En hier is Lang Lang Lang. Fight, just fight. Frank Valenza en met het nummer Warn. Daarvoor hoorden we Dandelion met lang, lang, lang trouwens over Dandelion gesproken. Zij gaan nog, als het goed is, een single presentatie doen bij de nieuwe Anita. Dan ben ik alleen even kwijt. Volgens mij is dat komend weekend al dat ze dat gaan doen. Dan moet ik eerst even weer op, het, op de pagina van die, van die lekkere gasten komen. Maar goed, het, zij zijn hier tenslotte ook geweest. Uh, Frank Valenza is trouwens, uh, ja, die heeft, uh, doet het niet alleen. En, uh, dat doet hij met uh, meerdere personen. Uh, Eén van die personen, twee zelfs, die uh, zitten hier regelmatig in. Dat is uh, Nausicaa met Tim Koorn. Die maakt deel uit van die band. En Annemarie van der Born, en die hebben we net al gehoord, in de band Dakota. Dus uh, dat uh, zijn uh, zo'n beetje de vaste bespelers van, uh, van deze band. En terwijl ik dit al loop te roepen, dan ga ik eventjes nog zoeken naar het verhaal van Dandelion. Die dus hun single, hun vinyl uit gaan brengen. Het is een echte single op vinyl. En dat is 2 februari, inderdaad. Morgen dus, in de nieuwe Anita, dan zullen zij daar hun single gaan presenteren. Ik denk dat dat niet helemaal alleen zijn. Want ze hebben er nog eentje, een dubbele A-kant zelfs. Brother, you can write all. Dat is de andere kant die ze willen laten horen. Uh, en dan zal er waarschijnlijk ook wel nieuw materiaal gaan komen. Want dat is onmiskenbaar uh, de volgende stap die er dan gaat, uh, gaat komen. Dus dat uh, moeten we dan ernstig rekening mee gaan houden. Weer twee nummers achter elkaar. En dan gaan wij uh, nog even praten met de twee heren die hier zojuist uh, geweest uh, zijn. Uh, zoals uh, gezegd. In Too Deep van Daisy Ducro staat centraal. En dit is het volgende nummer wat uh, daarop uh, te vinden is. Het nummer Mud. dat waren ze. Deze band... ja, dat is heel erg leuk. Ik kreeg hem uh, toevallig uh, van een... Uh, van een promotiebureau... kreeg ik hem uh, toegestuurd. En uh, dan uh, zit je te kijken... ten hut, ten hut. En ik denk, ik ken die band. Ik moet die band kennen. Dus op een gegeven moment... ga je zoeken en dan kom je ineens... Uh, uit bij een plek... die de Rob Agda Award heet. En dat klopt, wat... Uh, zij hebben meegedaan in 2012... 2013... En iets zegt mij dat ze toen nog een beetje bezig waren... met uh, wat ska-achtige uh, invloeden erin te verwerken. Maar dat hebben ze losgelaten. Ze hebben besloten om het uh, uh, helemaal over boord te gooien. En uh, ze gaan uh, uh, pop world funk. Dus zo omschrijven ze het. Band bestaat onder andere uit Bas Gaaker En volgens mij heb ik hem ooit geïnterviewd... in de, ja, in de, in de krochten van het uh, patronaat. Zo uh, is het gegaan. En die Koen de Jong, dat zegt mij ook nog wel wat. Dus uh, en vaak is het zo, ja, leuk, fijn band. Uh, bij de Robbak, Dan wordt. En je hoort er dan uh, nooit meer wat van. Maar er zijn toch, toch nog wel een paar. Die dan ineens uh, Silent is ook zo'n band. Die je ook meegedaan hebben. En die, uh, die zijn uh, tot de wereld draait door dat ik inmiddels al geweest. Dus ja, uh, dat zegt dus nog uh, iets. Nooit de boel onderschatten. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is dat uh, met deze Ten Hut ook uh, het geval. 17 februari in de Sugar Factory gaan zij hun EP presenteren. Dus dat, uh, maar zover is het voor No pasa Nada helemaal nog niet, denk ik. Nee, jullie uh, hebben nu uh, heerlijk uh, lopen spelen, denk ik, uh, toch? Het is een beetje hengelen wat ik doe. Wat, wat zei je, sorry? Een beetje, nou, jullie hebben toch lekker gespeeld, neem ik aan vanavond. Ja, wij wij ja. hebben heel lekker gespeeld. Ja. Zeker. Is het de bedoeling uh, dat, uh, dat jullie meer uh, van dit soort radioprogramma's uh, willen gaan bezoeken in de toekomst? Ja, dat is wel de bedoeling. Sowieso ja. is het de bedoeling om uh, heel veel te spelen uh, dit jaar. Ja. ja. Dus... Uh, is dat een, meteen ook een goed voornemen die, uh, die jullie gemaakt hebben bij de jaarwisseling? We willen spelen... En no matter what. Nou, Net voor de jaarwisseling. Uh, Net voor de jaarwisseling. Dat, uh, nou, mij. Ja. nou ja, we de, hadden eerst is, is het van... Nou, we gaan kijken of we één of we, of we keer per maand kunnen optreden. Maar er is best wel best veel voor singer songwriters, Eigenlijk ja. wat dat betreft. Ja. Ja. Dus we, ja. zijn, uh, ja, we zijn gewoon lekker aan het spelen. En, en mm -hmm. het liefst zoveel mogelijk. Ja. Lukt het een beetje? Of niet? Ja, nou ja, ik, ja, ik zeg het. Er is best een hoop voor, uh, voor singer songwriters. Uh, je hebt in Amsterdam wel het een en ander een open podium uh, toestand. Ja, dan heb je ook uh, van de, de singer Songwriter Guild van Amsterdam gehoord. Ja, dat ja. ja. ja. klopt. Zou ja. ik zeker doen. Er ja. zit een kornuit van mij, Rol Halfheid ja. van Holst. Die, die zit daar flink achter. Dus uh, ja, als je mij noemt, dan uh, moet het goed komen. Ja, die we... heeft ook een radioprogramma, geloof ik. Ja, die heeft een radioprogramma, dat Over... klopt. Ja, in Amsterdam. Ja, gaan we binnenkort ook o, spelen. Volgende maand zeker. Ja, zoiets, ja, dat ja. zou ja. ik zeker doen. Even en doe, doe er ook maar in ieder geval de hartelijke groep. Dat, uh, uh, hij brengt zelf ook regelmatig nog wel de dingen uit. Dus ja, uh, is vrij uh, enthousiast als het gaat over muzikanten die gewoon uh, echt met uh, de nodige bezielingen uh, aan de slag uh, gaan. En ja. Dat bespeur ik bij jullie ook. Um, nou ja... De, de EP single, oh ja, wat is het? Een album eigenlijk? Hè? Negen nummers staan er gewoon op. Uh, nee, ja, nee. Negen nummers, dat is ja, gewoon een volwaardig album eigenlijk in 2015. Ja, ja vind ik wel. Ja, een, is... een beetje mini album. Oh, okay. Okay, ja. Nee. nee? Album. Album, album, gewoon een album. Negen <laughs> ja. nummers is gewoon een album. Kijk, als je een EP, dat zijn er voor mij maximaal zes. Okay. Oh. En, en bij 7 8 begint het al, uh, en 9 vind ik eigenlijk al een volwaardig album. Ja, dan is het een album. Het is ja. gewoon een album. Dus je hebt al een album op ja, je naam. Ik staat. vind het net te kort, hoor. Ik vind het ja. net te. Ja. Ja. een beetje eh, Jongens, uh, ja. niet zo op alle lakken zout liggen. Okay. Gewoon, <laughs> ik zeg gewoon baf album. Oh, dus ene, okay, ja. je hebt al één album, heb je uit. Nu naar de volgende. Nu naar de volgende ja, ja. inderdaad, ja. ja. ja. Uh, is misschien wel een goed idee om uh, te doen, jongens. Okay. Denk erover over na. Vuurkunst. Ja, hmm. ja. Ja. ja. Weet. En uh, flinke roeren op het uh, sociale media, denk ik. Laat ja, horen dat je er bent. Ja, ja, Want ik denk, ja, het materiaal is ervoor. En, uh, dat is, uh, no dat was uh, het Nada Music. Ja. ja. Op Facebook. Ja. Heemskerk. Daar komen ze vandaan. Uh, zijn jullie al bij de vrienden van Heemskerk al geweest? De, uh, lokale onderzoekvrienden ja, van Heemskerk. Ja, ja. café lokaal uh, opgenomen ook. Uh, ja. Uh, ja. Koffie, uh, koffieprogramma. Ja, ja, ja, ja. Ze zitten bij elkaar uh, in ja. een pand, we begrepen. Ja. Uh, Heemskerk zit boven en uh, lokaal zit beneden. Dus. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Ja. ja, dat werd ook uitgezonden op uh, 251 TV. Ondertussen is dat Eimond TV geworden, geloof ik. Ja. Dus uh, ja, dat, nou, was, nou, dat, was, dat moet. Ja, uh, goed. Ik, uh, ja, nog even één ding. Waar scharen jullie je muziek eigenlijk onder? Ja. ja, dat is een goede eigenlijk. Ja, dan, dan, dan zeg ik ja, Singer Songwriter, Maar dat is natuurlijk een heel algemeen Ja, het is een rechtbaar begrip, keren. maar ja. je hebt funk, yes, ja. Uh, folk. Ja, ja wat, wat is het? Het ja. is dus een beetje. Nou ja, pop, de, ba pop de basis is voor ons, ja, het een beetje, een beetje poppy denk ik misschien, ja. maar we zijn, we zijn eigenlijk qua, uh, qua nummers wat we spelen, zeker ook als we live spelen, dan, dan, dan zit het een beetje tussen kleine Singer Songwriter nummers. Mm -hmm. tot meer uitbundige uh, nummers zoals bijvoorbeeld het laatste nummer wat we net speelden. Mm -hmm. ja, dat is niet echt een heel klein singer songwriter ja, nummer, ja. denk ik. Dus, da, dus daar zit het een beetje tussen. Goed. Ja. Dus, ik dank jullie dat... voor jullie komst, jongens. En, uh, ja, ook bedankt, Jaap. Ja, ja. en uh, uh, laat eens uh, horen als, uh, als er weer nieuw materiaal is. Gaan we doen. Oké. Okay. Dat waren ze, Leon en Guido. Uh, ze gaan weer terug en uh, wij draaien nog uh, een paar nummers zoals deze en dat is... Jolien Grunberg zoals ze voorlait heet. Het nummer dat heet Cynical. Help me try to understand if this is something you intend to do. Did you only just pretend or were trying to see if you could love me now I try to understand change is not my biggest friend. You seem happy to forget, and I drown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 Down and alone. Don't let darkness take you home. Don't cry now. Save your tears for the light of the morning. Don't cry now. Hold your breath and learn what you have learned. The are rumbling, clouds are tumbling, and the night time draws a shade, don't cry now, for my love, my love will never fade. Semblance. I can look right through your heart. Your hands by the door, your hopes on the doorstep. My dear, we'll never be apart. Howling for the moon And tomorrow Comes too soon Don't cry now Save your tears For the light Stumbling and the night time draws a shade Don't cry now for my love My love will never fade, never fade. was Thomas Florissen, zoals die voorluit heet. Don't Cry Now. Jolien hoorde je daarvoor met Cynical. En dat bracht de tijd op vijf voor tien. En dan zeggen Marcus en ik altijd in koor... tot volgende week. Want volgende week hebben wij weer... weer een singer-soomwriters duo. Nee, een bandje. Namelijk... De Viskers. die komt langs. We hebben er nog eentje. En dat is deze... Wat, wat zeg jij? Ik mis... heb net die blauwe brief binnen van de Fiscus. Ja, nou ja, uh, we zullen het erover gaan hebben, denk ik, in ieder geval. Want, uh, want ja, uh, ze moeten toch uh, nog uh, de aangifte, denk ik, uh, in orde gaan maken. <laughs> uh, ik ga eerst even kijken of ik nog een, een beetje een uh, wat kleinere nummer heb. Heb ik dat nog uh, van uh, ongeveer? Nou, dat wordt uh, lastig. Ja, hier heb ik reëind. Dogfight van Daisy Ducro. Dat is de afsluiter. En daar gaan we het mee doen. Want die, die, daar redden we het net mee tot aan het nieuws van 10 uur. En straks na 10 uur dan gaat Vader Veuge verder met het mooie programma Vol Radio. Dag. Safest place to be. I. Hate It'll blow, but if I don't, you 104.5 en in de Eter op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Noord-Franse havenstad Calais... zijn zeker vier vluchtelingen gewond geraakt. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Een van de gewonden is in levensgevaar. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 migranten met elkaar op de vuist.